Goedemiddag, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. NAVO-baas Mark Rutte wil dat Rusland en Noord-Korea stoppen met het sturen van Noord-Koreaanse militairen naar Oekraïne. Die oproep heeft hij vandaag gedaan. De samenwerking tussen de twee landen zorgt voor extra onveiligheid, zegt Rutte. Military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. It undermines peace on the Korean Peninsula. ...en de Russische russian tegen de ukraine. Rutte gaat vandaag nog bellen met Oekraïne en Zuid-Korea. In Barendrecht zijn vier mannen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een schietpartij gisteravond. Op een parkeerplaats bij een sporthal werd geschoten. En Twee auto's gingen er vandoor toen de politie kwam. Kort daarna werden twee mannen opgepakt. Later op de avond bracht een jongen van 17 een gewonde man naar het ziekenhuis. Ze zijn nu ook allebei aangehouden. In Oostenrijk is een burgemeester doodgeschoten door een jager gebeurde in het plaatsje Kiergberg op Der Donau, in het noorden van het land. Even later werd daar ook een tweede lichaam gevonden. We weten nog niets over een motief. De dader is op de vlucht geslagen voor de politie. Is het nou wel of niet zielig om een mopshondje als huisdier te hebben? Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er een verbod op het houden van de dieren. De platgedrukte snuit en het fokken zorgen vaak voor ademhalingsproblemen. Deze mensen bij de mopshondenbijeenkomst in Belveld in Limburg... vinden de discussie maar onzin. Hij heeft totaal geen ademhalingsproblemen, Dus waarom zou een dan heel ras erop moeten gaan... vanwege een paar fokkers die het slecht doen? Leven en laat leven. Leven en laat leven? Leven en laat leven. Ja goed, maar als ze moeilijk adem kunnen halen... is dat wel zielig, toch? Ja, kijk. Iedereen heeft wel zijn kwaaltjes. Oh, heb je ook bij mensen, hè? Niet alleen bij honden. Een andere eigenaar zegt dat hij naar een ander land verhuist... als hij geen mopsonden meer mag houden...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 En dan merken we vanzelf wat het uh, verschil is uh, tussen prozie. Uh, tussen proza en. Uh, <laughs> ja, en proza en, en, poëzie. en poëzie. poëzie. Poëzie, ja. Heel goed. Nou ja, de laatste van de maand, dus we gaan weer een, een stuk uh, prozie uh, doen. Wat heb je vandaag uh, voor ons? Ja, lekker dichtbij. Uh... Op café heet het. Op café? Nou, ja, dus ik ben dat, heel. Het zal een, uh, waarschijnlijk uh, voor iedereen een bekende kroeg in de Haltestraat zijn. Zeven, waar ik regelmatig in Het begint die met een F en eindigt met een R? Ja. Oké. Okay. Ja, is het al vier uur geweest? Of niet? Ja. ja, het is uh, ja. net A4, dus ja. dat klopt weer. Nou, heel goed. We gaan naar luisteren. We gaan naar Marco luisteren met pro -S. Op café.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 Je laat het eens kennen en dan vind je vanzelf uh, ZFM. Dank jullie wel en we gaan Te Custe draaien. De nieuwe single van uh, Rolf Sanchez. Pero es que Oh, al final. I'm holding La noche te cienta, ponemos la casa revé, me tienen vicio con tu boca de menta, y todo lo que pruebo después. Vamos a ver tu no este fin de semana, voy a quitarte, y quitarme las ganas, llama cuando quieras tú me llamas de noche o por la mañana, va a desordenar la cama. Ey ey, que llama cuando quieras tú me llamas de noche o por la mañana. See? Sí. Sí.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 nou ja, in ieder geval, uh, dat was even een uh, uitwijking uh, op dat uh, verhaal wat jij vertelde over de zeeweg. Ondertussen wilden we naar Assen toe gaan, naar het uh, TT Circuit, Want daar zijn uh, dit weekend uh, de American Sunday finale racers. En ook uh, Randall Lawson doet uh, met zijn raceklasse de ITCC daar aan mee. En uh, we gaan ze dadelijk weer proberen om uh, contact te krijgen met uh, Randall Lawson. Even kijken hoe het daar in Assen is.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 Bent ik me nergens aan. Ja, mooie single blijft dat. In één keer had ik die in mijn hoofd. Hè, na No Woman, No Cry. Dat ik het toch even goed moest maken met Woman. De zin van John Lennon. De verering van de vrouw. De vereering van de vrouw. Zo is het net net nou, half vijf geworden. Helaas geen verbinding met de Assen.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 Coming. There wasn't quite as many as there was a while ago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 En waarschijnlijk wordt dit de laatste race voor Perez ja, op Mexico. Maar ja, weet je, OEI Mexico sowieso. Maar ja. ze zeggen natuurlijk al een tijdje dat het steeds de laatste race is. Nou uh. ja, ze verwachten dat hij volgend jaar niet meer nee. bij Red Bull zit. Nee, dat zou ook jammer zijn, als hij er dan al nog bij, zat natuurlijk. Ja. Dus nou ja, morgenavond weten we meer van de race. En hopen dat Sergio Perez het toch een beetje voor zijn thuispubliek goed kan maken, Richard.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 ja, nou ja, dat uh, wat betreft Halloween. Vanavond trouwens een uh, feest bij dat café uh, waar uh, Marco Temes het net over had, midden Halterstraat. He, het is al lang 4 uur geweest, zullen we maar zeggen. En uh, daar hebben ze vanavond een uh, onder meer daar hebben ze vanavond een uh, Halloween party. Begint om 10 uur vanavond en uh, verder uh, de komende dagen ook nog uh, allerlei activiteiten rondom Halloween. En Rob, ben jij daar ook vanavond?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 Well, it's time for us to be leaving it. it hurts so much, it hurts so much inside Now she'll go her way and I'll go mine Mrs. Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones Mrs. Jones Ik heb een specialist op dit soort muziek bij me zitten. Nou, aan tafel, Fred. Met de Sea of Love. Met de Sea of Love. Ja, vertel. Wat is Sea of Love? Sea of Love. Wat jij net draaide natuurlijk. Dat genre is altijd iedere woensdag te beluisteren natuurlijk. Kijk, dat bedoel ik. En dat eh, allemaal tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12 op ZFM. En ZFM, natuurlijk. De Sea of Love met Fred Heij, gezellig. Ja, en natuurlijk, vanmiddag hebben we Entertainment for You. Ja, en dat is iets heel anders dan de Sea of Love. Totaal anders. Totaal anders. Want wat ga je vanmiddag allemaal doen? Nou ja, de, je hebt al iemand binnen zien komen: dat is Hugo Beierman. En uh, hij gaat het hebben over zijn nieuwe single. Wie wil er mee op stap? Nou ja, wie wil er niet? Nee, voor een Halloween-party of zo. Ja, uh, zo, je dat, weet dat het Dat zou niet. zomaar kunnen. Hey, uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, we gaan nog even bellen met uh, Martijn van den Broek. En hij heeft ook een nieuwe single. Jij mag alles doen. Nou ja, dat, uh, <laughs> dat laten we maar in het midden. En. Uh, <laughs> En Henk Dissel, die gaan we ook eventjes bellen. Zou jij mij doen? Zou je, oh, oh, zo hé. Hey. Nou, ja, je bent wel lekker bezig. Wel wel lekker, lekker verzameld, hè? Lekker verzameld. Nou, dat dus uh, vanmiddag tussen vijf en zeven bij Entertainment for You. Ja. En als je denkt van, nou, uh, zou, zou ik dit soort platen wel willen horen op de radio? Oh, dan, kan je je zelf, je horen, dan kan je zelf kan, uh, ook uh, platen aanvragen bij uh, Fred. Ja, dan ga je maar eventjes naar uh, www.zfmartisten.nl Dus www.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 Hij is er weer in de studio ja. bij ZFM. Tot zo. Tot zometeen. Dan mag je weer praten. Okay. Nu niet meer. Okay. <laughs> Daar gaan we nog één plaat draaien. Ja, vroeger noemde hem, als ze toch wel eens Rick Asshole. Hier is uh, Never Gonna Give You Up.